11 uur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 ...van de nieuwe regels en zegt dat ze een grote fout heeft gemaakt. Duitsland heeft geheime documenten van islamitische staat in handen. Volgens Duitse media gaat het om lijstjes met allerlei persoonsgegevens... ...die mensen moeten invullen als ze zich aansluiten bij IS in Syrië. Dat varieert van hun oude adres tot wat ze bij IS willen doen. De gegevens zijn van groot belang om teruggekeerde jihadisten te vervolgen.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 Bij een Amerikaanse droneaanval op een trainingskamp voor terroristen in Somalië... zijn 150 strijders gedood, meldt het Pentagon. Het zou een kamp zijn geweest van de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab. De terroristen waren volgens de Amerikanen bezig met de voorbereiding van een grote actie. Een speler van voetbalclub VVOG uit Harderwijk heeft aangifte gedaan van racisme. Een supporter maakte zaterdag tijdens de wedstrijd tegen Harkemaase Boys apengeluiden. Kort daarna gingen alle spelers van het veld.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 Een, nur er kennt das Ziel. Een, nur er gibt dir Leben. En wenn er gibt, gibt er viel. Komt, vergeet Jesus jeden Tag aufs Neu. the In deinem Licht und singen die Lieder Herr im Glanz deiner Majestät auf den Stufen vor deinem